11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Syrië van alle kanten belicht en een strijdbare autistische vrouw van Turkse afkomst. Dat zometeen in de gids.fm na het nieuws met Dorald Meegens. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking is in Libanon om te praten over hulp voor de ongeveer 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië. De aanwezigheid van zoveel Syriërs begint spanningen te veroorzaken in Libanon. Correspondent Sander van Hoorn. Problemen met de watervoorziening, problemen met de elektriciteitsvoorziening en de afvalverwerking van zoveel extra mensen. De gemeenten hebben geen geld meer en de landelijke overheid eigenlijk ook niet. Ploemen gaat onder meer praten met hulpverleningsinstanties, zoals het VN-kinderfonds Unicef. En vanavond is er een grote tv-inzamelingsactie voor Syrië op Nederland 2. De EO en de VARA zenden het programma uit. Vorige week werd Giro 555 geopend voor de vluchtelingen van het geweld in Syrië. In het centrum van Hogeveen staan twee winkels in brand. Het vuur begon rond 8 uur vanmorgen in een schuur... en sloeg al snel over naar een drogist en een telefoonwinkel. Om verdere schade te voorkomen houdt de brandweer de panden daarnaast nat. Een aantal appartementen boven de winkels in Hogeveen is ontruimd. Er zijn geen gewonden. De eerste divisie wordt verbouwd. Er komen nieuwe regels voor promotie en degradatie. Het aantal clubs wordt beperkt tot 16 en de vaste speeldag, de vrijdag, zou ook wel eens kunnen verdwijnen. Operationeel directeur Beuker van de Jupiler League. Want het grote nadeel van de vrijdagavond, je trekt moeizaam nieuwe bezoekers. Dus kinderen moeten natuurlijk op tijd op bed liggen en, uh, en dan is acht uur gewoon te laat, de start van de wedstrijd. Uh, maar dat is wel iets wat nu op tafel ligt. Het doel is om de Eerste Divisie financieel aantrekkelijker te maken... en om het amateurvoetbal op het betaald voetbal aan te laten sluiten. De brand in een opslagloods voor afval in Almelo is voorbij. De brandweer denkt nog wel de hele dag bezig te zijn met nablussen. De loods ligt op een industrieterrein. Er zijn in de buurt geen omwonenden. De brand begon rond 5 uur vanochtend, waardoor is nog onduidelijk. Er kwam vrij veel rook vrij. De loods is van een bedrijf dat afval opslaat voor andere bedrijven... waaronder slachtafval. Bij de brand in Almelo is niemand gewond geraakt. Het weer nog geregeld zon. In het oosten laat er mogelijk wat bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 4 tot 7 graden vandaag. Morgen is er ook nog veel zon. Daarna komt er geleidelijk meer bewolking. En vanaf donderdag kan er wat winterse neerslag vallen. Dorald Megens is terug rond half 12. Ik zo meteen al. Volkswagen heeft een indrukwekkende aanbieding. U ontvangt nu maar liefst 30% korting op Continentaal Zomerbanden. Een van de winnaars van de ANWB zomerbandentest 2012.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 Kijk voor beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com slash zakelijk. KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Syrië na twee jaar van oorlog betekent 90.000 doden... en 4 miljoen mensen op de vlucht. Er vertrekt zich een humanitaire ramp in die vluchtelingenkampen. In Syrië en daarbuiten. Eerder werd er al chiro nummer 555 geopend. En vanavond is de televisieactie SOS Syrië van de EO en de VADA. Ik praat hier met betrokkenen over de vluchtelingen... de bedreigingen voor de Syrische kunstschatten... het wel of geen wapens leveren aan de oppositie in dat land... en wat de wereld kan doen. Verder dit uur de strijd om als autistische vrouw normaal behandeld te worden en oorlog in marketingland. En zoekt u nog een verdwaald ei? Surf naar degids.fm Vanavond. Door de burgeroorlog in Syrië... zijn miljoenen mensen direct afhankelijk van hulp. Twee miljoen Syriërs zijn op de vlucht in hun eigen land. Ruim één miljoen mensen worden opgevangen over de grens... in vluchtelingenkampen en bij mensen thuis... Er is dringend voedsel, drinkwater, kleding en medische zorg nodig. Hulp verlenen is moeilijk en gevaarlijk, maar wel mogelijk. Help deze onschuldige mensen. Geef aan Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Ieder geholpen slachtoffer is er één. Dat straks op Nederland 2. Een televisieactie SOS voor Syrië. Collega Menno Bentveld is voor het programma de afgelopen dagen... in buurland Jordanië geweest. Menno, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Waar ben jij precies geweest? Ik ben geweest in het noorden van uh, Jordanië, ongeveer uh, vijf kwartier rijden van de hoofdstad Amman, in een uh, reusachtig uh, vluchtelingenkamp. Hoeveel mensen wonen daar, verblijven daar? Ongeveer 120.000, 130.000. Het is momenteel de, in grootte de vierde stad van Jordanië. En hoe zijn ze eraan toe? Nou, ze worden op zich goed opgevangen. De UNHCR en UNICEF en uh, nou, al die NGO's die, die werken heel hard om die mensen op te vangen. Maar de afgelopen twee maanden is het, uh, het, uh, het aantal vluchtelingen dat daar aankomt verdubbeld. Dus dat kamp dat staat ja, enorm onder druk. Er komen per nacht momenteel uh, 3000 vluchtelingen aan... En um, ja, dat kamp staat midden in de woestijn. Dat uh, moet iedere dag van water voorzitten. Moet er moeten drie miljoen liter water heen eten, alles. Dus ze liggen aan een soort, uh, ja, een soort infuus vanuit, uh, vanuit de hoofdstad wordt alles aangevoerd. Dus ja, op dit moment gaat het. Maar er hoeft maar één dag uh, geen water te komen. Hè, als de, de, de fondsen het geld op is, ja, en dan breekt daar natuurlijk de, de, de pleuris uit. En het zijn tentenkampen, neem ik aan. Hè. Dus mensen opgepakt uh, bij elkaar. Uh, uh, ja, de, ja, ja, ja, de mensen komen de grens over, worden opgevangen door Jordan het Jordanese leger, die worden met bussen naar dat kamp gebracht en die krijgen daar een, uh, een tent per familie. Dat is, nou ja, wat ik zeg, dat is echt heel goed geregeld. dus Het, het geld uh, dat mensen willen overmaken komt echt heel goed terecht. Alleen, uh, ja, de, de mensen, die, die vluchtelingen, het gaat maar door en het, uh, dat kamp dat, dat barst uh, uh, bijna uit zijn voegen en de nachten, hoe koud zijn die? Nou, de winter is heel koud geweest. Dat weet ik. Nu was het... Uh, nou, was het net boven het... Uh, nee, ik, ik, ik geloof dat het nu s'nachts een, een graad of vijf of acht was of zo. Dat was nu... Uh, nu was het wel te doen. Maar de winters zijn daar heel erg koud in die woestijn. Het koelt daar enorm af. En jij werkt mee aan het programma op Nederland 2. Wat is er te zien van jou, Menno? reportage die we daar gemaakt hebben. We zijn daar heel kort geweest. We hebben een reportage gemaakt over het, uh, nou, het kamp, hoe het opgezet is. We hebben met mensen gesproken. Er zijn verschrikkelijk 60.000 uh, kinderen in dat kamp. Verschrikkelijk veel. Die proberen ze toch allemaal naar school te laten gaan. Er worden daar scholen gebouwd en ziekenhuizen en ja, het is een stad op zich. Nou ja, dat, dat krijg je daar te zien. Menno Bentveld, dank je. Bij mij aan tafel vier syrië -kenners. Peter Veit is oud-diplomaat, woonde en werkte een aantal jaren in Syrië. Hij is ook de minister van Buitenlandse Zaken in ons schaduwkabinet. Jonas Zwaneke is historicus, internationale betrekkingen... en gespecialiseerd in rebellengroepen. Joost van Meulen heeft als archeoloog in Syrië gewerkt... en weet alles over de kunstschatten in het land. En Jan bij Brandi is algemeen directeur van UNICEF Nederland... en voorzitter van de samenwerkende hulporganisaties... en in die rol organisator van de actie die vanavond centraal staat op televisie. Goedemorgen allemaal. Meneer Vermeulen, archeoloog en journalist. De meeste luisteraars die zullen niet op vakantie naar Syrië zijn geweest ooit. En ook niet weten over de rijke geschiedenis van het land. Wat voor moois is er te vinden in Syrië? Nou, dat, er is onvoorstelbaar veel moois. En dat komt omdat Syrië eigenlijk op een soort draaischijf ligt... van allerlei culturen en altijd gelegen heeft... Ja, ik zou alle luisteraars willen uh, aanraden, want dit is geen televisie... om even uh, een, naar een boerkassen te lopen en een plattegrondje van Syrië te scoren. Want dat maakt het allemaal wat inzichtelijker. Maar in het noordoosten van Syrië loopt een grote rivier, de Uifraat. En uh, die is heel belangrijk geweest in het verleden. Hey, je hebt de beroemde halve maan, Sikkel. Die loopt vanaf de bergen van Turkije naar de, golf van, uh, de Persische Golf. Ja. Yeah de Uifraat in de Tigris, dat gebied daartussenin is eigenlijk de bakermat van heel veel oude beschavingen... de Assyriërs, de, de enzovoort, de Soumeriërs, noem ze allemaal maar op. Die hebben dus allemaal ook in Syrië hun sporen nagelaten. Daar zijn geweldige ruïnes van over. Dan heb je volgens in, het, in Syrië een, een tweede soort van verbindingslijn... en die loopt zeg maar, langs, achter de kust langs, van noord naar zuid... zeg maar, grofweg van Aleppo naar euh, beneden, Damascus... Tripoli. en dan euh, richting euh, euh, Libanon... Jordanië, uh, daar loopt ook een rivier, de Orontes... en langs die lijn zijn in de latere periodes Romeinen, Grieken... maar ook de kruisridders getrokken op weg naar het Heilige Land. Die hebben ook allemaal hun sporen achtergelaten. En Syrië is heel belangrijk geweest in de vroege periode van de islam... het kalifaat van uh, Damaskus. Uh, daar zijn ook nog heel veel sporen van over. Dus in de steden zijn vaak ook nog enorme rijke uh, moskeeën... oude uh, soeksen, overdekte markten... Uh, het christendom heeft een het christendom, Byzantijnse Rijk heeft een enorme, veel sporen achterlaten. Met name in de omgeving van Aleppo. Het beroemde, uh, tempel van beroemde uh, kerk van Simeon, de Pilaarheilige. Waar in het jaar 600 al ja. 9000 mensen per dag naartoe naar pelgrimeerden. enorm complex, dat is er eigenlijk allemaal nog. Is er enige controle of toezicht op uh, al die kunstschatten in het land op dit moment? Dat hangt er een heel klein beetje vanaf. Grosso modo gezegd nee, maar moet ik zeggen, bijvoorbeeld in Damascus zelf, waar ook het grote uh, museum ligt, uh, het Rijksmuseum van uh, Syrië, daar is nog, omdat dat natuurlijk hardcore Assadland is, het centrum Damascus, is nog wel controle. Er zijn stukken die bevrijd zijn, en dan hangt het een beetje af welke groep het daar aan de macht is of het gebied bevrijd is. En ik heb ook gehoord dat er op bepaalde plekken. Uh, zijn er lokale initiatieven die erop gericht zijn om uh, bepaalde zaken te beschermen. Maar voor de rest is 80% van het erfgoed is op dit moment vogelvrij of erger. Ja, we hoorden uh, nog niet zo lang geleden van de verwoestingen van de bazaar in Aleppo. Ja. Weet u daar verder iets van? Nou, de bazaar van Aleppo is in de eerste fase al, al, al een aantal maanden geleden... door een uh, verdwaalde raket, zegt iedereen, getroffen. Die, daar is over, bij diezelfde aanslag is dan ook een deel van de grote uh, moskee in Aleppo getroffen. En dat is eigenlijk misschien wel veel erger, want die is heel bijzonder. Prachtige zwartwarme uh, dingen en zo. Wat de schade daarvan is, weet ik niet goed. Beelden die ik gezien heb, ze, beloven niet veel goeds, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Nee. Dus ja, en uh, ik heb geprobeerd op een kaartje van Aleppo na te gaan. Hoe het zit. Je hebt, je hebt, in Aleppo heb je een soort lijn. Ik noem maar de Green Line. Daar langs aan de ene kant is het uh, is islamitische land, zal daarmee heel grofweg zeggen, aan de andere kant zit het, het leger. Langs die lijn zijn de oorlogsvoeringen. De vraag is: dus liggen die monumenten nou op die lijn of naast die lijn, of ervoor of erachter. Waarschijnlijk ligt helaas het museum vrijwel aan de lijn en is de zoek. Nou ja, daar zijn ook echt wel ernstige dingen aan de hand, ja. Jan bij brandi algemeen directeur van UNICEF Nederland. Hoe zijn de vluchtelingen eraan toe op dit moment te worden? Net uh, Menno Bentveld over de situatie in Noord-Jordanië. met zijn algemeenheid? Nou, dit is een verwoestende burgeroorlog. Dat is heel erg slecht voor gebouwen, uh, maar het is ook heel erg slecht voor mensen. Er zijn meer dan 4 miljoen slachtoffers op dit moment... in Syrië zelf en in de buurlanden. Uh, er komen deze week nieuwe cijfers van de Verenigde Naties... waaruit zal blijken dat het aantal maar toeneemt en toeneemt. Um, ik ben zelf in Libanon geweest en als je dan ziet... Hoe de vluchtelingen er aan toe zijn. Er is geen georganiseerde op opvang. Er zijn in totaal 1 miljoen Syriërs die op dit moment op een bevolking van ruim 4 miljoen Libanezen uh, leven. Stel je even voor: 4 miljoen vluchtelingen die in Nederland zomaar binnenkomen. Ontoereikende infrastructuur. Uh, alle prijzen gaan omhoog. Te weinig hulp omdat er geen geld voor is. Dus ze zijn er niet goed aan toe. En bedenk daarbij: iedereen is hier slachtoffer. En de helft daarvan is kind. En met kinderen gaat het... op dit moment waar ik geweest ben... Hè, voor de winter in, in Jordanië... nu in Libanon gaat het heel erg slecht. Trauma's opgelopen. van. Er zijn trauma's. Als, ja. je, als je huis wordt gebombardeerd, je moet vluchten... je wordt onderweg beschoten. Je hebt in een huis gewoond en nu woon je in een, in een klein tentje... wat je zelf hebt moeten maken. Je gaat niet naar school. Er is geen traumaverwerking. Je ziet daar, als je rondloopt... dat het heel erg slecht gaat met kinderen. En eh, UNICEF spreekt ook over... een verloren generatie kinderen. Enig idee hoeveel vluchtelingen er zijn aan de Turks? Kant van de Syrische grens. Nou, die cijfers die zijn heel uh, heel lastig, want ze verschuiven ook uh, ieder moment. Uh, maar het gaat om een paar honderdduizend Syriërs die ook aan die kant zitten. En bij elkaar is nu sprake van in de vier buurlanden: Jordanië, Syrië, Irak en Turkije van uh, zo'n 1,2 miljoen vluchtelingen. Maar Onvoorstelbare aantal. Onvoorstelbaar veel mensen nog in Syrië zelf op de vlucht. Ja, dat, dat zijn. Dat zijn uh, ja, we weten niet precies hoeveel dat is, maar dat zijn mensen die in het gebied zitten dat in handen is van Assad. Dat zijn mensen die in uh, de gebieden zitten die in handen zijn van de oppositie. Het is heel erg moeilijk om in te schatten hoe ze er overal aan toe zijn. Het is heel erg moeilijk om in te schatten hoeveel het er precies zijn en wat voor hulpverleners ontzettend belangrijk is, het is niet altijd makkelijk om ze te bereiken... en ze de hulp te geven die ze nodig hebben. Maar daar wordt gigantisch hard aan gewerkt. Pieter Feijt is oud-diplomaat en woonde en werkte een aantal jaren in Syrië. Uh, hoe lang heeft hij er gewoond? Twee jaar. En waar? In Damaskus. Als diplomaat woon je dan in de hoofdstad natuurlijk. Ja. En mij kwam natuurlijk ook voor de rest in, in heel Syrië. Zeker. Om te kijken hoe het er aan toe Was het land toen stabiel? Dat was nog onder uh, de vader van de huidige president en dat was uh, zeker stabiel. Maar uh, het, uh, de democ het democratisch gehalte van, uh, van, van uh, de regering was, was niet erg hoog. Dus er vonden wel uh, schendingen van mensenrechten plaats. En u weet dat in de jaren tachtig uh, de opstand in Hama uh, is onderdrukt... door uh, assad Senior met uh, tienduizenden slachtoffers uh, als resultaat. Dat gebeurde met grof geweldje. Ja. ja, dat was niet een echte. Dat was niet. Dat was meer dan alleen maar op te gaan. Maar dat was echt, laten we zeggen, de, de, de prequel van wat je nu ziet, hoor. Dat was ook een echte burgeroorlog. Toen al. Ja. De grote vraag is uh, of Syrië al dan niet moet worden geholpen, althans de oppositiegroeperingen met de wapens in feit. Hoe denkt u daarover? Nou, ik, uh, ik weet dat er geen perfecte oplossing is. Uh, de internationale gemeenschap uh, staat, met, uh, met, staat machteloos ten opzichte van dit conflict. Uh, er, zijn, uh, er is overeenstemming dat een oplossing alleen uh, kan zijn gebaseerd op het vertrek van Assad uh, en het verlaten van de macht. Uh, wat ik persoonlijk zou willen uh, suggereren is dat we toch nog eens kijken naar dat wapenembargo van de Europese Unie. Dat wapenembargo moet worden uh, verlengd eind mei, of anders loopt het af. Ja. Uh, er is geen overeenstemming tussen de landen van de, van de Europese Unie. Uh, ik weet dat er veel nadelen aan zitten, maar er zijn twee dingen die we misschien uh, nader moeten bekijken. Dat is ten eerste, gezien de humanitaire situatie, is er een, wat het heet de verantwoordelijkheid om te beschermen. Dus de responsibility to, to protect. Dus we moeten alles doen om de onschuldige burgerbevolking te beschermen. Ja. En dat gebeurt nu, dat kan niet anders, uh, bij gebrek aan, aan interventie van buitenaf. Dat gebeurt nu door de gewapende oppositie. We moeten die gewapende oppositie ook de gelegenheid geven om, uh, en dat is een, moreel, uh, een morele kwestie ook, uh, om uh, zich te verdedigen. Uh, tegen een uh, regime dat, uh, dat uh, vreed en, uh, en, uh, en goed bewapend is. Ze moeten de middelen hebben. Dus uh, ik vraag me af of we niet... Uh, in plaats van op onze handen te blijven zitten... of we niet wat actiever uh, kunnen meedenken U aan een oplossing. U bent nog in het, het twijfelstadium zo te horen. U vraagt nou, het zich nog af. Ja, want ik weet dat, dat die oppositie is, heeft geen eenduidige bevelsketen heeft. En er zijn, er zijn elementen uit uit de jihadistische beweging, eh, terroristen, eh, gewone eh, misdadigers die meevechten. Dus we moeten natuurlijk vermijden dat die wapens in verkeerde handen terechtkomen. Jonne Zwaneke, hij is historicus. Wat vindt u van het opheffen van het wapen um, Nou ja, De vraag is natuurlijk in de eerste plaats... staan we niet al voor een voldoende feit? Er komen steeds grotere hoeveelheden wapens uit, uh, uit de golfstaten, Qatar, Saudi-Arabië. En inmiddels uh, lijkt ook dat de CIA ook een, een rol uh, begint te spelen... Um, in deze leveranties door, uh, door het coördineren uh, hiervan. Dat berichtte um, de New York Times de afgelopen ja, dagen. Ja, ja. correct. Um, daarbij blijft wel, uh, denk ik, dat, dat uh, het leveren van wapens... niet, niet een, een oplossing zal uh, creëren door het uh, verslaan van uh, troepen van Assad. Uh, er is een vraag om zwaardere wapens uh, tegen, tegen tanks, uh, tegen luchtmacht. Um, dit zijn ook precies de soort wapens die we niet in handen van uh, extremistische groeperingen willen zien. Um, luchtdoelraketten zijn een zeer grote bedreiging... voor de burgerluchtvaart bijvoorbeeld. Um, en ik denk ook dat er terughoudend, terughoudendheid zou zijn... om dit soort wapens te leveren. Lichte wapens daarentegen worden al op vrij grote schaal geleverd. Daarnaast denk ik niet dat uh, wapens een doorslag zullen... Uh... Nee, maar afgezien daar, want u bent mm -hmm. dus tegen het opheffen van het wapenembargo. Dus het is volstrekt contrair tegen uw opvatting, ja. meneer Veit. Ja. Ja. Heeft u er wat tegen in te brengen? Nou, <coughs> er zijn toch nog een aantal andere overwegingen. Als wij blijven vasthouden aan het wapenembargo, dan verliezen we ook uh, invloed bij die oppositie, want die oppositie die, uh, neemt het ons kwalijk... dat wij uh, uh, star blijven vasthouden aan het, aan het embargo. Dus ze dreigen steeds meer onder invloed te raken... van, uh, van de extreme uh, jihadistische uh, leveranciers. Dat wil zeggen, uh, landen zoals Saudi-Arabië, Qatar... die een andere agenda hebben als, dan, dan wij. Ik zeg niet dat we blindelings het wapenembargo uh, moeten opheffen... en dan gelijk van alles moeten gaan leveren. Wat ik zeg is... Laten we kijken hoe we het kunnen versoepelen. Of we verder kunnen onderhandelen met de oppositieleiders. Of we garanties kunnen krijgen. Misschien is dat allemaal, uh, is dat allemaal nogal idealistisch en, en niet realistisch. Maar uh, om gewoon nu door te gaan... en klakkeloos dat wapenembargo maar te verlengen... Uh, dat vind ik uh, geen goed signaal. Het is ook dat je naar Assad zelf een signaal moet geven... van het uh, begint ons nu menens te worden... Wij moeten de druk verhogen op Assad om te vertrekken. En ik denk dat het opheffen van dat embargo daar het juiste, het juiste uh, middel voor is. Meneer Zwaneke, het gaat ook over invloed. Dat is het nogal belangrijk. Invloed is uh, zeker belangrijk. Uh, het probleem is echter, ik denk dat we hiermee eigenlijk te laat zijn. Um, de, de buurlanden. En je bent die... altijd te laat, toch of niet? Uh, dat is natuurlijk bij de humanitaire crisis altijd het geval. Um, de buurlanden hebben al hun eigen marionettengroeperingen binnen Syrië... die we ze al van wapens voorzien en uh, in hun opdracht ook uh, opereren. Um, die, die bestaan al. We zijn erg laat als we nu nog uh, hiermee steun willen verwerken. Kofi Annan, de voormalig gezant voor Syrië, die zei dat ook. Hè? Die zegt dat ook de afgelopen dagen heeft hij dat laten weten. Bij Brandy. Hoe denkt u erover? Hoe denkt Unicef erover? Of laat Unicef zich daar niet over uit? Nou kijk, ik spreek voor de samenwerkende hulporganisaties. En, en wij hebben te maken met de vernietigende consequenties van dit conflict. Het is heel erg ingewikkeld. De grootmachten zijn het niet eens over de manier waarop je dit conflict moet oplossen. Maar wij zien één ding: mensen lijden, mensen vluchten. Wij willen hulp verlenen. We kunnen het conflict als hulporganisaties absoluut niet oplossen. Maar we hebben wel te maken met de moeilijkheden om hulp te bieden in een conflict. Het is gevaarlijk om hulp uh, te bieden. Je kunt niet altijd de mensen bereiken. Uh, je kunt je niet gewapend laten escorteren. Door wie moet je dat dan doen? Dus wij zeggen, laat dit conflict zo snel mogelijk opgelost worden. Laten we noodkreken ja, uitzuren naar de samenleving. Ja, maar wij iedereen. doen wat wij kunnen. En maar, dat is hulp bieden aan de slachtoffers. Maar, maar het opheffen van een wapenembargo, of althans het versoepelen daarvan, zou dat helpen? Wij hebben als hulporganisaties daar geen mening over. We zitten in, op allerlei plekken. We zitten in de buurlanden. We zitten in het gebied uh, waar Assad uh, nog steeds uh, uh, de baas is. We zitten en proberen heel erg in het oppositiegebied... ook hulp te laten landen. Wij kunnen het beste doen waar wij goed in zijn. Maar laat anderen hard werk om de conflict op te lossen. Pieter Feit, Frankrijk wil zich nu voorlopig toch... aan het wapenembargo tegen Syrië houden. Dat heeft president Hollande donderdagavond... in een lang gesprek op de Franse televisie gezegd. De toestand in Syrië is volgens hem te onzeker... om de oppositie tegen het regime van Bashar al-Assad... van wapens te voorzien. Daar heeft hij toch wel weer een punt. Dat is hetzelfde punt eigenlijk van meneer Zwanenke. Nou, Ik denk dat, dat deze, deze laatste standpunt... Uh, bepaling van Frankrijk is ingegeven... door het feit dat uh, Gatib, de leider van de oppositie... Uh, ging aftreden... Ik weet niet of dat werkelijk uh, is doorgegaan. Want hij is weer opgedoken in een conferentie in, uh, in Kantaar uh, de laatste dagen. Dus we weten niet wie nu eigenlijk uh, de leiding heeft van de oppositie. Uh, en ik denk dat Frankrijk daar natuurlijk een punt heeft. Dat uh, we, we zitten met een, een fluide situatie waar die oppositie niet eensgezind is. En daarom zeg ik ook, uh, laten we... Uh, laten we verder kijken of er mogelijkheden zijn in de toekomst. Uh, en dat het eerste, de eerste stap daarvoor is dat je natuurlijk het embargo moet opheffen. En dan kan je nog altijd verder zien of je daadwerkelijk gaat leveren. Maar het is natuurlijk een ongelooflijke uh, ja, heksenketel in het Midden-Oosten. Je hebt de belangen van de Iran die er spelen. Uh, de belangen inderdaad van de golfstaten die zich al gemengd hebben in dat conflict. Iran natuurlijk zelf, dat steunt Assad. Rusland niet te vergeten. Ja. Dus je haalt nogal wat overhoopt. Je hebt ook, uh, mag ik dan nog een, andere, een ander argument naar voren halen, dat is ook dat we zoiets hebben als een uh, Europese politieke samenwerking. En wij als 27 landen moeten we zorgen dat we zoveel mogelijk eensgezind door de wereld trekken. Uh, dan zijn we effectief en dan hebben we de mogelijkheid om conflicten tot een oplossing te brengen. Um, ik denk dat de Britten en de Fransen hele goede uh, informatie en, um, en uh, intelligence hebben. En uh, misschien moeten we daar nog eens goed naar luisteren, wat hun argumenten zijn. Ik ben um, persoonlijk een beetje sceptisch ten opzichte van de informatiepositie van Westerse landen. Um, ja. In het verleden bij vergelijkbare dingen bleek dit achteraf toch een stuk minder te zijn. En bleek er via heel erg veel tussenpersonen gewerkt te zijn. Uh, en dat de desinformatie... Um, nou ja, als we Afghanistan als voorbeeld nemen... dat er toch uiteindelijk bij de uh, meer extreme fracties uh, wapens terechtkwamen. Wat ik, wat ik een belangrijk punt vind... wat is, wat is het netto, netto voordeel van, de, van het leveren van wapens? Ik denk dat er mogelijkerwijs ja, meer schade aangericht kan worden... aan militaire eenheden van Assad. Dat is waarschijnlijk waar. Of hiermee echt een doorbraak geforceerd kan worden, dat is de vraag. Op het moment dat het regime um, echt een existentiële strijd aan het voeren is... Um, daarnaast is het verslaan van het leger van Assad. Daarmee is het niet afgelopen. Ja, um, de belanghebbenden in, in de pro-Assad-beweging... en dan heb ik het over grote groepen milities. Langzamerhand is, is, is het, het leger van Assad uh, is aan het verkleinen... maar valt ook uiteen in milities die hun eigen gemeenschappen beschermen. En dan heb ik het niet alleen over Alawiten... maar ook over christenen en uh, die die, um, die belang denken te hebben... Bij het regime van Assad en letterlijk voor hun leven vrezen. En niet geheel onterecht gezien sommige elementen van de oppositie. Um, er moet een geloofwaardige handreiking komen vanuit de oppositie. Naar deze elementen. Um, anders zullen zij door blijven vechten. En blijf je de, een langdurige burgeroorlog houden. En daar zullen wapenleveranties niks aan veranderen. Topdiplomaten die lossen het ook niet op, wat zegt u? Helemaal waar. Ja, maar... dit is, dit is, het, het, het probleem is dat je in, in Syrië, ik ben er. Drie jaar geleden al was hij het laatste, maar ik heb het vrij goed gevolgd. Er is, er is daar, er zijn daar. Dat land is zo intern. Was altijd al zo verschrikkelijk verdeeld. En Assad, de oude Assad had dat onder de duim. Die had een soort weg gevonden om al die groepjes tegen elkaar uit te spelen. en ze samen toch op één of ander spoor te zetten. Ook met verschrikkelijk veel repressie. Met repressie, de maar dat was ook de enige manier waarop het werkte. Ja. En wat je nu ziet inderdaad is dat bijvoorbeeld... Eh, ...Druzenland in het, in het zu Zuidwesten... ...daar zie je dus inderdaad dat daar gaan een aantal legereenheden... ...die eh, in het Syrische leger werkten... ...gaan hun eigen ding doen en die gaan zich verdedigen. En die gaan daar een eigen hoekje uithakken. Koerdistan, exact hetzelfde. Die, zijn, eh, die zijn met hebben de steun gehad van Assad vroeger... Ook niet allemaal, maar goed, dat is nog ingewikkeld. Maar daar zijn ze ook nu zelfstandig aan het worden. En die gaan hun eigen ding doen. En de vraag is inderdaad of als je dat wapenembargo opheft... of je dan niet alleen maar de interne burgeroorlog... zelfs met het verslaan van Assad zelf... niet nog veel en veel ingewikkelder maakt. Archeoloog en eh, journalist Joost Vermeulen. Ik wil afsluiten met Jan Brandy. Wat is er vanavond te zien op Nederland 2 in dat programma? Vanavond, Nederland 2, kwart over acht, SOS Syrië. Met uh, reportages uit het gebied, uit Jordanië, uh, uit Syrië zelf, Jeroen Pauw, Aleppo. Uh, minister Lilian Ploemen is vandaag in Libanon, zal in de uitzending uh, te zien zijn. Ik ben ook in Libanon geweest, zal daar ook iets over vertellen. Uh, en wat wij vanavond willen doen is aandacht besteden niet alleen aan het conflict... wat in de media zo ontzettend veel aandacht heeft gekregen de afgelopen tijd... maar ook aan de humanitaire nood van meer dan 4 miljoen mensen. Het is een kwestie van moraliteit dat we de mensen die daar nu zitten... en niks hebben, dat we die helpen. En nogmaals, de helft kinderen, het zijn slachtoffers... die hebben onze help, hulp zeer, zeer dingen nodig. Want met het geld dat er nu is in de hele wereld kunnen we niet doen wat we zouden moeten doen. Uh, dus een dringend pleidooi. Geef op Giro 555. Jan die zit hier namens de samenwerkende hulporganisaties. Archeoloog en journalist Joost van Meulen maakt deel uit van dit forum. Oud-diplomaat Pieter Feit, historicus uh, Jonne Zwaneke. Heel hartelijk dank. En ik herhaal nogmaals... de televisieactie S.W. Syrië is vanavond vanaf kwart over acht te zien... op de zender Nederland 2. VARA Radio 1. gids.fm. De rode lijst van bedreigde planten is uit. In één overzicht is te zien welke soorten zijn verdwenen en met welke het slecht gaat. Eén ding is duidelijk: veel kwetsbare soorten zijn gebleven dankzij gericht natuurbeheer. Zoals de Spaanse ruiter, die met wat zoeken nog wel te vinden is in de buurt van het Nadere Meer, bijvoorbeeld. Jeanette Paramour ging met Boudewijn O.D. van Floron kijken in zo'n natuurgebied bij Naarden.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 Heel klein. Oh God. Zie je? Heel klein, richtgoed. En dit, is, dit is geen richtgoed mos, hè? Plukje. Dit is geen mos. Het lijkt er wel op. Ja, het lijkt er wel op. Ja. Dit is ook wel een sporenplant. Het is een ja. moeras, oh. moeraswolfsklauw. Mm -hmm. Dit is een soort die dus heel erg geprofiteerd heeft van, van dat plaggen... van het begrazen in heideterreinen. Uh, en op Natte Hei dus echt weer veel voorkomt... waar die voorheen nou ja, bijna weg was in Nederland. Ik geloof dat we kunnen zeggen dat het... Uh,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 Nou ja, noem het ecosystemen, vegetaties. Voor armen. Uh, ja, niet alleen qua planten, maar de, de, de bijtjes en de vlinders. Uh, die uh, gaan daarin natuurlijk ook mee. We gaan nog even wat zoeken. Ja. En vinden ze wat? Nee, zo te horen. Sjenet Paramor met Boudewijn OD van Floron. in een natuurgebied bij Naarden. Tot 12 uur nog. Als ik iets zeg. Dan doe ik het ook. Woorden van Birgit Bassar. Ze is jonge vrouw, ze is Turks, autistisch. En haar woorden komen uit, want er verschijnt een film en een boek over haar. En ze zit zo hier. Dit is Radio 1. Het is half twaalf, hier is Dorop Megens met het nieuws. In Libanon bezoekt minister Ploemen vandaag Syrische vluchtelingen. En ook ontmoet ze vertegenwoordigers van hulporganisaties. Terwijl de burgeroorlog in Syrië al meer dan twee jaar aan de gang is... wordt buurland Libanon overspoeld door mensen die op de vlucht zijn voor het geweld. Inmiddels zijn er bijna één miljoen Syriërs in Libanon. Net ook al even gememoreerd. Vanavond wordt er in een speciaal programma aandacht gevraagd voor de oorlog in Syrië. De VARA en de EO houden een inzamelingsactie. Het programma heet SOS Syrië. Het wordt gepresenteerd door Jeroen Pauw en Thijs van den Brink... en wordt vanaf kwart over acht uitgezonden op Nederland 2. De vroegere Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Millebent vertrekt als vicevoorzitter van de Premier League-club Sunderland. Millebent is het niet eens met de benoeming van Paolo Dicanio tot voetbalcoach. Dicanio komt er openlijk voor uit een fasciste zijn. Italiaan bracht een paar jaar geleden na een doelpunt de Hitlergroet. En het is de eerste maandag van de maand. Normaal gesproken zouden dan over een half uurtje de sirenes worden getest. Maar die testen gaan vandaag niet door, want het is tweede paasdag. Op nationale en religieuze feestdagen en op 4 mei dode herdenking wordt er nooit getest met sirenes. Over ruime maand. Op maandag 6 mei is de eerstvolgende sirenetest. Het zijn de hoofdpunten, het is FM Met Felix Burgers. Zometeen, het is de overigens al 4 over half 12. Het die tijd. Briksen wil normaal behandeld worden. En merkwaardige kortingen bij de praxis. mm Ik weet niet of ze heel veel hits hebben gehad. Dit was er in ieder geval één Would I Lie to Your Baby van Charles en Eddie. En uh, Charles en Eddie ontmoetten elkaar in de metro in New York. En toen zijn ze voor zichzelf begonnen als een soort duo: ZZPS. Charles is inmiddels overleden. MUZIEK Autisme is een perversieve aandoening. Dat wil zeggen dat het op veel terrein in het leven invloed heeft. Mijn autisme heeft op alles wat ik doe invloed. Om enkel voorbeelden voorbeeld te noemen. Eerlijkheid die me in de problemen brengt. Niet kunnen omgaan met veranderingen. Verwachtingen hebben die nooit uitkomen. De gevoelens van mensen niet begrijpen en niet juist reageren. Moeite met aanrakingen. Niet zelfstandig kunnen wonen. Last hebben van geuren en geluiden onhandigheid, eenzaamheid, onbegrip van familie en omgeving. En dit is Birsen Bashar. Ze is 27, van Turkse afkomst en ze heeft autisme. En daardoor kan ze veel niet, maar een heleboel ook wel. Ze schreef twee boeken over haar stoornis... en er is nu ook een documentaire over haar gemaakt. En daarin is te zien hoe Birsen autisme bespreekbaar probeert te maken... en strijd voor erkenning binnen de Turkse gemeenschap van dat begrip. Want daarbinnen is haar stoornis nog altijd een groot taboe. Birsen Bashar is vanochtend mijn gast. Goedemorgen, Birsen. Hoi. Wij hoorden zojuist een stukje uit die documentaire... Wanneer je voorleest uit je eerste boek, Ik wil niet onzichtbaar zijn. Hoe lang weet je nou al dat je autisme hebt? Nou, bijna zes jaar. Dat is eigenlijk vrij laat, hè, dat het geconstateerd is. Ja, maar in vergelijking met andere mensen is het weer vroeg. Want sommigen horen het ook op hun veertigste of zestigste jaar. En dat je anders was dan anderen, waar bleek dat uit op jonge leeftijd? Ja, dat ik geen vriendinnetjes kon maken. Dat ik, uh, zij waren dan bezig met make-up en uh, vriendjes... en ik speelde nog steeds met speelgoed. En je moeder vertelt er ook iets over in de documentaire. Ja, ze voelden zich steeds meer buitengesloten. La, steeds dat ze verder groter gro, werd. Die me, andere meisjes gingen praten met elkaar en zij kon daar niet tussenin komen. Het was niet leuk, want die andere meisjes speelden met elkaar. En zij, kon, uh, zij bleef maar thuis. En wat we horen op de achtergrond is een enorme herrie van de pakieten. Ja. Dus die had je wel, maar voor de rest was je eenzaam. Ja. Hoe eenzaam was je? Ja, ik had wel een vriendin, maar die was elke week uh, of om de twee weken ziek. Of uh, ze bleven zitten of ze gingen naar een andere klas. En uh, ja, in HAVO 4 uh, kreeg ik wel drie vrienden. Maar uh, ja, dat was alleen maar twee jaar. Op de HBO was ik weer alleen. Ja, en begon het al op de basisschool dat je je eenzaam voelde? Of? Ja, vanaf groep 5. Uh, ik was altijd de basiskind. kind, ik wilde altijd de baas spelen. Maar op een gegeven moment werd dat niet meer geaccepteerd. En werd ik ook niet meer voor uh, verjaardagsfeestjes uitgenodigd. En dat basiskind komt voort uit jou? Autisme? Ja, want ik wil altijd graag dat uh, alles volgens mijn regels verloopt. En alles moet ook perfect verlopen en moet ook elke dag ongeveer hetzelfde verlopen? Ja, ik ben echt iemand die uh, de structuren elke dag hetzelfde wil hebben. En op het moment dat jij eenzaam was en je ouders constateerden dat, want je moeder zegt dat bijvoorbeeld nu ook. Ja. Hebben je ouders toen hulp gezocht voor je? Ja, we hebben al vanaf het begin af aan hulp gezocht, maar ze wisten gewoon niet wat ik had. En uh, wij moesten steeds aan de bel trekken, want... De doktoren of psychiatrische psychologen, die wisten gewoon niet wat ik had. En wij waren het steeds, die zeiden van, het, gaat, het probleem gaat niet over. Wij willen dat er iets aan wordt gedaan. Ja, want je ging naar de huisarts en na de hand werd je ook doorgestuurd naar diverse psychiaters. Ja. En er was er zelfs eentje die tegen je moeder zei, nou als ze niet wil eten, uh, trek je er niks van aan. Het gaat na een paar dagen wel over en dan luistert ze wel. Ja, hij zei dat ik verwend was. En uh, dat ik maar zonder eten naar bed moest gaan. En ik wilde slaappil van hem omdat ik niet kon slapen. Maar die wilde hij niet geven omdat ik te jong was. En uiteindelijk ging je naar DRIAG en daar hadden je ouders veel moeite mee. Ja, want mijn vader was een Turks leraar in, uh, op vijf basisschool in Breda. En uh, hij was bang dat als de Turken mij uit het gebouw zouden zien komen bij DRIAG, dat ze dan zouden zeggen: de dochter van de leraar gaat naar het gekhuis. En zo leeft dat nog altijd binnen de Turkse cultuur? Ja, het is niet echt van, uh, als je een lichamelijk iets hebt... is het niet een probleem om naar het ziekenhuis te gaan... maar als je iets hebt, bijvoorbeeld autisme of uh, uh, borderline... dan is het wel een probleem. Want het is, het is, het is, het is niet zichtbaar, Er wordt niet over gepraat. Uh, het is niet zichtbaar. Je, je kan het aan een, een aantal kenmerken natuurlijk wel herkennen. Ja, maar dan moet je ook wel echt weten wat het is. Sommige mensen schuiven het ook gelijk af. Bijvoorbeeld als ik zeg dat ik niet sociaal ben... zeggen ze, ga maar naar een of en dan word je wel sociaal. Maar je wil niet naar een bruiloft, want dan moet je mensen kussen. Ja, en dan word ik helemaal gek van al die uh, lawaai en al die prikkels. Want kussen, dat doe je ook niet graag, hè? Nou, wel bij een pakiet, maar niet bij mensen. En Turken willen iedereen kussen die je ook niet kent. En dat wil ik niet. Ik kus alleen mensen die ik ken en die ik mag. En dat vinden mensen raar. Dat is onbeleefd als je dat niet doet. Nee. Uiteindelijk kreeg je de diagnose, ja. autisme. Ja. Was dat voor je ouders een opluchting? Ja, in het begin dachten zij ook zoiets van, ja, wat is dit? Maar nadat ze een cursus hadden gevolgd met andere ouders hebben zij autisme beter leren kennen. En toen zei mijn vader van... jij doet deze dingen niet expres. Vroeger zei hij dat altijd. Van Je doet dit expres om ons uh, ziek te maken. Maar nou zegt hij dat niet meer. Heb je veel straf gehad vroeger, of niet? Ja, ook pak Ja. Ja. Omdat je niet luisterde. Nee, ja, omdat ik ook problemen veroorzaakte in Turkije. Gelijk de eerste dag wilde ik naar huis gaan. En dat kon niet. Want ja, we hadden tickets voor drie weken. En uh, iedereen noemde mij ziek en gek. En, Maar ja... Dat deed ik allemaal niet expres. Ik kon gewoon niet tegen al die nieuwe dingen, tegen die prikkels en die warmte en zo. Maar je bent toch gebleven? Je moest blijven? Ja. Mijn vader wilde niet teruggaan. Hij wilde bewijzen dat we het konden volhouden. Dus hebben we het uh, gedaan. En binnen de Turkse gemeenschap is het echt een taboe nog, hè? O, ja, ik probeer steeds door te breken om voorlichtingen te geven. Maar ze wordt soms om onbenullige redenen afgewezen. Van ja, het is iets dat je niet kan zien. <coughs> Zeggen ze dan... Of ze zeggen van, wij hebben geen interesse en zo. En wordt gewoon, uh, of er komen weinig mensen. En dat vind ik heel erg jammer. Nou, ik zie je in de film, ja. in de documentaire, zie ik je wel voor veel mensen praten. Ja. Op, op een autismecongres bijvoorbeeld, daar zit een, een stamvolle zaal zit naar je te luisteren. Ja. Wat voel je dan? Ik was wel zenuwachtig natuurlijk, maar het is wel leuk om je stem te laten horen aan veel mensen. En uh, ja, ik werk heel erg hard en daar vind ik het ook wel fijn om de erkenning voor te krijgen... En dan zie ik jou met een PowerPoint-presentatie... en die heb je als ondersteuning voor je verhaal nodig. Ja, dan, het is ook leuk voor mensen om te zien, uh, om, om een beeld te hebben van wat ik vertel. En als ik af en toe uh, kan kijken, dan heb ik een backup waar ik ben gebleven. En je zit aan tafel met een heleboel Turkse vrouwen? Ja, dat zijn heel aardige mensen geweest die wilden meedoen. Want heel veel vrouwen wilden niet meedoen bij het filmen. Die waren bang. En waarom zijn ze dan bang? Ze zijn bang voor wat de omgeving kan uh, denken over hun. Mijn oma wou ook niet meedoen omdat ze bang was dat de mensen kon gaan roddelen. Terwijl ze eerst had gezegd dat ze wel wou meedoen. Dus daardoor werd ik boos. Men, de Turkse mensen zijn gewoon heel erg bang voor wat de omgeving over hun kan denken en roddelen en zo. Dat is gewoon het hele probleem. Vroeger was mijn vader ook zo. En mijn moeder. Ik zei dat tegen hun van je bent niet de, de, de Amerikaanse president of zo. Maar ja. Het is moeilijk om hen uh, dat te laten beseffen. En ik zie jouw vader ook niet in de film. Ja, hij wou ook niet mee. toen. Hij was ook bang. <laughs> iedereen is bang, maar ik, behalve ik, ik ben niet bang, want ik heb niks te verliezen. Iedereen weet al vanaf hoe ik klein was dat ik uh, moeilijk sociaal was en zo. Dus uh, laat iedereen maar weten dat ik autisme heb. Ik heb niks te verliezen. En zo praat je ook tegen je moeder, hè? Tegen iedereen. Ja. Ja, ook tegen jou. Ja, dat merk ik. Ja. En nu probeer je dat taboe te doorbreken. Jij geeft lezingen door het hele land. Je hebt twee boeken geschreven. Uh, je bent nu um, ook aan het leuren met die documentaire, Bixin. Ja. Heb je langzamerhand meer begrip kunnen kweken? Ja, het begint wel steeds meer te komen. Ik bedoel, uh, ik was twee weken geleden in Leerdam. Er waren een heleboel uh, ouders. Er was ook een, uh, bijvoorbeeld een, een vader. En toen ik begon te vertellen, begon hij te huilen. En ook een andere vrouw begon te huilen. En ze zeiden het is zo belangrijk werk dat jij doet... om begrip te kweken, om dit verhaal te vertellen... En uh, ze zeiden, je moet hiermee doorgaan. En toen begreep ik dat ik hier wel uh, uh, ja, veel mee bereik. Ook in Turkije hoor, daar doe ik dit ook. En veel mensen kennen me daar ook. Je bent er op televisie geweest ook, hè? Ja, heel vaak. Ik ga, volgende week ga ik weer. Dan heb ik een tour in de Zwarte Zee. En vooraf ga ik vier dagen in Istanbul. Dan ga ik weer proberen om uh, op de Turkse televisie te komen. Want veel Turkse mensen in Nederland bereiken de Turkse te televisie daar... omdat ze schotels hebben. En als ze die film dan zien en, en ze zien hoe jij tegen jouw moeder praat... denken ze dan, nou, dat je bissen? Ze... Dat weet ik niet. Nee? Ik hoop dat ze het mooi vinden, want ze zijn ook heel erg benieuwd naar de film. En uh, ja. Want ook je moeder, die, die heel open is over jouw stoornis... die heeft af en toe nog uh, moeite met je. Vertel dan dat je voor ons schaamt soms. Vertel dan. Ja, misschien. Natuurlijk schaam ik me soms, maar omdat je... Maar waarom dan? omdat je zo hard praat opeens. Wat is er mis mee? Hoor je het helemaal beter? Het? Als je zo opeens zo hard praat, dan kijken ze opeens, hè? Net alsof kijken kijk, wat is er aan de hand? Bijvoorbeeld. Terwijl er helemaal niks bijzonders aan de hand is, maar omdat ze zo een beetje luistertijd praat, zeg maar, dan lijkt het net ook of ze een beetje ruzie maakt. Dan is, het, dan is het niet zo. Maar het is alleen maar omdat ze dan snel weer snel praat. Je moeder. Ja. Ik heb toch wel de indruk, na het bekijken van de documentaire... dat je, je ouders je veel meer begrijpen. Ja, dat is ook wel zo. Ze begrijpen me ook wel. Alleen af en toe, die schaamte gaat gewoon niet altijd weg, hè? Nee. Die blijft er altijd. Je wil graag een vriend. Dat roep je ook. Ja. Op beeld. Een, een Turk. Turk. Ja. Waarom? Omdat ik ook Turks ben. Maar nou, uh, na die paar vragen ben ik nou wel een beetje aan het bekijken... van dat ik ook wel een Nederlander kan. Uh, want Nederlanders zijn begripvoller dan Turken. En ik kan wel heel lang zoeken aan Turk, die, uh, ja, die is het misschien niet eens. Want je zegt ook in de documentaire de kans dat ik maximaal ontmoet... is groter dan het vinden van de ware. Ja, en dat is ook gebeurd. Maximaal heb je ontmoet? Ja. Je hebt er op de foto genomen? Ja. Maar over mezelf vertellen is niet gelukt, maar dat komt ook wel een keer. Bissin Bashar. Ze is te zien in de documentaire Bissin... en natuurlijk uh, bekend van haar boeken en bekend van de Turkse televisie. Dank je wel. Jij ook bedankt. De oude merk is meer dan een halve eeuw oud. uit 1959. Money, that's what I want. We heeft het niet gezongen de Beatles en de Kingsmen bijvoorbeeld, maar dit was het origineel van Barrett Strong. De Gits. Je gaat naar een bouwmarkt. Je krijgt korting met een kortingbon van een andere bouwmarkt. Het was de afgelopen week en ook vandaag nog als het goed is mogelijk bij praxis. Ook kortingbouwen van tuincentra zijn daar welkom. Een unieke actie volgens de bouwmarkt. En als iets uniek is in de reclamewereld, dan praat er graag over met marketingdeskundige Charles Borreman. Charles, goeiemorgen. Goedemorgen, Felix. Even die actie, hoeveel korting wordt er gegeven en voor welke producten geldt die korting? Uh, nou, Praxis die heeft dus kortingsbonnen van 20% uh, op uh, alle artikelen uit het assortiment. Dat nou, hebben ze zelf. Dat hebben ze zelf. Ja. Uh, maar daarbovenop komt de aanbieding dat Praxis in de periode van 25 maart tot en met 1 april dus dat is tot en met vandaag alle geldige korting kortingscoupons van in Nederland gevestigde bouwmarkten en tuincentra accepteert. Dus ik, krijg, ik heb hier wat voorbeelden. Ik heb hier een, een aantal kortingsbonnen van de Gamma en ook een aantal kortingsbonnen van Carwei. En die mag je dus ook bij Praxis gebruiken. Die heb jij vandaag uitgeknipt en daar ga je straks mee. Ja, ik snap het. Nou, noemt dat noemt bedrijf dat een unieke actie. Is het eerder vertoond dat een bedrijf de kortingsbonnen van andere bedrijven accepteert? Jawel. Oh. Uh, we hoeven niet eens zo ver terug te gaan in de tijd. Uh, augustus 2010 bood concurrent Car twee weken lang 20% korting aan op het gehele assortiment. Die korting was bestemd voor alle klantenkaarthouders van Karwei, maar ook de uh, klantenkaarthouders van Hornbach, Formido, Praxis, Multimate... Doeland, Gamma, Fixit... die mochten ook allemaal hun klantenkaart gebruiken bij Carwei. Dus het is eenzelfde soort actie, alleen Praxis maakt gebruik van kortingsbonnen. En in het geval van Carwei ging het om de klantenkaarten. Uh, ook in Amerika uh, komen dit soort acties wel voor. Ik ben er eentje tegengekomen van een keten, bed, bath en beyond. We accept competitors coupons. Dus ook daar worden de coupons van concurrenten geaccepteerd... Dat waarschijnlijk uitgevonden, of niet? Ik denk het wel, ja. Ja, ja ik denk ja. het wel. En het is wel grappig om even terug te gaan. Verder in de tijd. Uh, eind jaren tachtig hadden wij een fameuze uh, uh, actie, de actie keukenla. Dat was de actie van de Free Records Shop. En uh, die hadden een actie waarbij je ongebruikte spaarzegeltjes... en daar liggen er nog wat van ja. in de keukela. Van de oude -Best, van Shell, van Albert Heijn noemt allemaal op. Die kon je inleveren bij de Free Shop, En de waarde van de zegeltjes gold als korting op de producten van Free rackershop En heb Broeikover die allemaal zitten inplakken? Ja, die hebben ze allemaal zitten inplakken. Ja. En die hebben ze dus weer ingeleverd bij, bij de desbetreffende bedrijven. En die kregen dat geld daarvoor retour. En min of meer eenzelfde soort aanpak is nog ouder. Dan moeten we teruggaan naar de jaren 70 of begin jaren 80. Toen heeft Jos Brink, Weile Jos Brink, uh, in een grote inzamelingsactie voor de NCRV. kijkers opgeroepen om ook hun zegeltjes in te leveren. Ten bate van het goede doel. Die moesten allemaal naar de NCRV gestuurd worden. Die zouden dat dan ook allemaal gaan, op, uh, gaan opplakken. En dat zou dan ook allemaal weer naar daal Echpers en naar Shell en naar Oudheijn toegestuurd worden... om op die manier geld bij die bedrijven weg te halen. En er is zelfs wat paniek ontstaan bij die bedrijven... en uiteindelijk hebben ze die actie maar afgekocht... door ieder gezamenlijk een paar ton te betalen voor dat goede doel van Nancy. Terug naar die actie van die bouwmarkt. Waarom doen ze dit? Crisis. Felix, ja? Het is crisis. Ja, ja, ja. ja. Uh, veel consumenten die houden toch de hand op de knop. Uh, of uh, hand op de knip. Er wordt veel minder verhuisd. Ik hou wordt... de hand op de knop. Jij ja. ja, hebt altijd ja. de hand op de knop. Uh, maar de consumenten, hand op de knip. Uh, er wordt gewoon minder geklust. Uh, de bouwmarkten hebben het lastig. Even wat cijfertjes. De omzet daalde uh, in 2012 met 7% in de doe it zelf uh, do branche uh, Tuincentra verloren gemiddeld 15% van de omzet. En sinds het begin van de crisis in 2008 zijn de consumentenuitgaven aan klusartikelen met ruim 25% gedaald. Dus er is sprake van uh, moordende concurrentie en dan ja, neemt mensen vlucht tot dit soort acties. Als ik nou van de Gamma was of van de Kawai, dan zou ik volgende week hetzelfde doen. Ja, dat kun, je, dat kun je doen. Nou, dat heeft, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin, denk ik. Het is natuurlijk een beetje vliegen afvangen ook. Uh, ja. We zien dat uh, in 2012 Karwijn uh, het ook al heeft gedaan. Uh, het kan heel goed zijn dat over een paar weken... de concurrentie wel weer met een grote tegenaanval komt. Uh, overigens, overigens gaf praktisch wel aan... dat het ook een actie is met een zekere knipoog een knipoog naar de markt, waar ze voortdurend met dit soort acties komen. En ook een knipoog naar zichzelf. Eigenlijk willen ze wat reuring creëren. Ze willen de aandacht op zichzelf vestigen. En misschien ook wel de aandacht op de hele branche. Uh, het nieuwe tuin- en klusseizoen is weer begonnen. Ga nu naar de bouwmarkten toe en naar de tuincentra toe. En ga aan de slag, beste mensen. Hormbach, ook zo'n bouwmarkt, heeft aangegeven... nooit aan dit soort acties te beginnen. Waarom daar zijn ze zo stellig daarover, denk je? Nou, Hornbach heeft een wat andere uh, aanpak, andere filosofie... Uh, met betrekking tot hun marketingactiviteit. Een beetje zoals BCC dat ook doet en Jumbo dat ook doet. Dat noemen we EDLP, Everyday Low Pricing. Dus elke dag de laagste prijs. Oh, ja, Ze werken eigenlijk met vaste, lage prijzen. Ja, en als je dan nog een keer actieprijzen eroverheen gaat doen... of kortingscoupons, dan geef je eigenlijk aan... dat je niet elke dag de laagste prijs hebt. Dus zij gaan er altijd van uit. Bij ons zijn altijd de laagste prijzen. En wat ik al zei, BCC en Jumbo doen dat soort... hebben, hebben ook zo'n uitgangspunt. Nou, dan gaan we dit fenomeen... Ik, nu de crisis aanhoudt, vaker tegenkomen, ook in andere sectoren... dat ik bijvoorbeeld met de bonuskaart van Albert Heijn... kan shoppen bij Jumbo of uh, C1000? Nou, ik, ik, ik denk het niet hoogstens incidenteel. Het blijft toch een soort pesterij en dat heeft geen lange adem. Uh, het is leuk om reuring te creëren, uh, maar uh, ja, heeft het een langdurig effect? Ik denk het niet. Wat je wel ziet, andersom. Dus joint promotions, juist samenwerking tussen partijen... hier werkt het praktisch natuurlijk helemaal niet samen met de andere partijen... maar dat hebben ze bijvoorbeeld wel gedaan met Shell in 2012 waarbij je vanaf 1 november kon je bij Shell sparen... voor 30% korting op een Noordman kerstboom... die wil op te halen als weer praxis. Dus zo profiteren beide partijen ervan. En dat, denk ik, is wel een fenomeen wat we de komende tijd... Uh, wat vaker zullen gaan zien, omdat het voor beide partijen interessant is... niet al te veel geld kost. En uh, in, dat, uh, ja, in deze tijden is dat, uh, is dat een heel belangrijk argument... om op deze manier acties, promoties uh, te voeren. Charles romans over de oorlog met kortingsbonnen in doe het zelfland. Graag tot volgende week, Charles. Tot volgende week, Felix. Vanavond, tweede paasdag, wat is er op televisie? Nou, die inzamelingsactie SOS Syrië natuurlijk. In een bijna avondvullende uitzending van VARA en EO... wordt geld ingezameld voor de miljoenen vluchtelingen die in barre omstandigheden leven in en buiten Syrië. Een beeld van de vluchtelingenkampen, persoonlijke verhalen van vluchtelingen en wat iets meer zei. Jeroen Pauw, die dit weekend zelf in Aleppo heeft rondgekeken, en Thijs van der Brink presenteren SOS Syrië. Het begint om kwart over acht op Nederland 2. En daarna kunt u voor iets heel anders naar het derde net overschakelen. BNN presenteert paaspop met de kick, met Skunkanansi... met the Handsome, Poets, the Handsome Poets, met Will and the People. En het begint om half elf op Nederland 3. Wie presenteert er zo meteen lunch? Oh, ik zie Jurgen van den Berg niet lopen, maar ik zie wel Guilaine Plag. Dus Guilaine gaat het doen. Surf naar de degids.fm. Tot morgen. De generatiekloof.